Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu Toebak leeft. Goedemorgen Zandvoort. Jawel, daar zijn we weer. En de eerste keer in het nieuwe jaar. Ja, kunnen we nog gelukkig een jaar wensen of is het eigenlijk al een beetje te laat? Ja, kan ook... Eigenlijk ja. te laat. Ja, voor ja. onze luisteraars. Ja, we hebben het niet gered vorige week. Nee. We hebben ons uiterste best gedaan. Maar op een gegeven moment ging het lichtje uit gewoon. De kaart, de, de kaart was zo enorm gewoon. Ja. En we hebben ook het idee dat jullie er ook niet helemaal bij waren op dat tijdstip. Nee. Toch? Ja, sorry, dat vullen we dan voor je in. Ja. Maar we weten dat er toch best wel een aantal luisteraars zijn, echt waar. Ja, nee, dat ja. weten we gewoon. Ja, sorry excuses, maar we zaten zo te bulken van de oliebollen en de slaatjes. Ja? En de campagne. Ja? Nou, we hadden even gewoon even niet. Uh, nee. Nee. Nee. nee. Nee. Nou ja, goed, ja. Goed. We gaan het uh, weer goed maken. Het is nu was aan of nee, het was wel niet, wel niet. Nu zijn we er voorlopig even een tijdje gewoon wel. Hè? Dus dan uh, je kan niet wekker radio gewoon weer instellen op 8 uur. He, helemaal geen punt. Ja, precies. Nog wel donker in, uh, in Zandvoort, ook een beetje donker in Nederland. En wat een rare dingen gebeuren er allemaal in de wereld. Wateroverlast en een grote brand bij Moerdijk. Waar nog, ja, daar ja, zijn we nog niet grote over brand. uitgepraat, hè? Er was ook een grote brand hier vlakbij, bij Ermauden ook nog, hè? bij de Chorus. Oh, ben je ja. alweer vergeten, hè? Dat jaar. Dat is vorig jaar natuurlijk, hè? Dat heb ik alweer afgesloten, vorig ja, jaar. Ja. Nee, dit is een moedijk, vandaag had het nog weer, lezen lees ik in het AD. omdat er toch wel heel veel hulpverleners, brandweerlieden en, uh, en politie... ...toch wel allerlei prikkende ogen hebben, allerlei klachten. Dus ze moeten nu in kaart gaan brengen waar ze stonden, hoe de windrichting was... ...en wat ze gedaan hebben. En dan kan het allemaal worden onderzocht, wat ze hebben... En ja, dat bluswater moet ook allemaal afge, afgevoerd worden, want dat is allemaal vergif. Vergif, daar ja, ja, krijg je kanker dat, van. Ik hoop niet dat ze daar, want er zitten daar ook van die hele kassengebieden in de buurt daar, oh, toch? ja. Dus als ze met dat water uh, al die kassen gaan waterlopen geven, dan hebben we echt een probleem. Ah. Dat, dat is pas erg, gaat onze hele economie naar de... Ja, bedreiging naar, voor de volksgezondheid en voor de export natuurlijk, hè? Ja, die mensen, die, die, we hebben genoeg mensen, in Nederland, ja, maar ja, straks, die hebben we, die, straks hebben we geen, geen export meer. Nee, dan gaat onze hele nationaal product gaat naar de Filistijnen. En dan krijgen we een telefoontje van uh, die, die man die het echt zo goed met ons voorhebt. De paus, waar blijven die bloemen? Waar blijven die bloemen? Waar blijven ja, die bloemen, precies. Het is bijna paas, hè, dus. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik vergeet al wel die paas is. Nederlands beentje doet het goed. Ook in Nederland. De hype. Ja, dat is mooi, een nieuw jaar, dan loop je van elkaar toe. Normaal die druk, druk, druk, druk, druk met uh, alle financiële bromslompingen en ook die kinderen moeten in bed en zo. Dus. Lopen we van elkaar toe en zeggen, ook hou zo ontzettend veel van je. Ja, doe het even, ja, precies, een leuk begin om de, om de morgen te beginnen. Want ja, verder in Nederland zitten we er we zijn in een echt alarmfase, ik weet niet welke alarmfase we zitten, maar ja, het zit goed fout in Nederland. Financieel zijn, zitten we aan de grond. Nou, echt waar. Duiven vallen uit de lucht, vandaan spreeuwen vallen uit de lucht. Geloof ik ergens ook nog krabben, spoelen aan. En dat allemaal vanwege die uh, gif zooi? Dat weet ik niet, maar het is, uh, het is echt een alarmfase. En ik geloof de Maaien hadden gezegd dat... het. Uh, de 2012, 2012 hè? 2012, maar nu hoor ik gisteren weer in een of een programma... Nee, de Maiers hebben alleen maar gezegd dat... De, de kalender is afgelopen na 23.000 jaar, het begint opnieuw. Maar uh, er zijn wel wat veranderingen in de wereld. Nou, kan je wel stellen hè? Maar of het nou echt het einde van de wereld is? Nee, misschien is het ooit het einde van de mensheid. Ja. Maar goed, nou, of... we hebben het eigenlijk wel een beetje verdiend, want we hebben er wel een zootje van gemaakt. Maar ja. Ach, ja. Maar ik persoonlijk niet. Dus ik vind nee, wel nee. dat wij. Oh, doen, ja. Het, ja, wij doen het heel goed. Ja, doet het doet ontzettend <laughs> goed. We proberen de mensen het juist een beetje te helpen. Toch? Ja. Kijk je nou, als vroeg je bed had je? Als je nog een beetje financieel in de problemen zit... dan is er misschien een oplossing door je nier te koop te zetten... op uh, Marktplaats en Speurders. Hoeveel staan er? Nou, zeker 24 Nederlanders hebben afgelopen maanden... een advertentie geplaatst op deze websites. Wow. Uh, met een... Uh, ja, ik heb een nier te koop. Uh, uh, biedingen vanaf 50.000 euro... Alleen serieuze biedingen, biedingen worden verwijderd. Ja. Dat staat er al best een advertentie, weet je wel. Ja. En uh, ja, dit mag niet. Dit is strafbaar. Er staat maximaal een jaar straf op. Ja, het maar het is toch heel sociaal als je, je dat hebt. doet? Ja, nee, dat mag niet. Want je mag niet uh, zomaar vitale organen eruit gaan halen. Ja, dat is dan weer zo echt in Nederland. Dat mag dan weer niet ja het vingertje de hele tijd ja nee dat mag niet zelfmoord dat mag ook niet want er staat ja cel op maar hoe zit het nou als jij nou dan hier aan je broer wil geven dat je zegt tegen je broer van ja ik kan dan wel een tijdje niet werken dus ik vind wel dat je maar dat mag compenseren mag dat wel ja volgens mij wel maar dat is dan weer naaste. en dit is dan echt voor dit is die ga je geld verdienen ja je kan het maar één keer verhandelen dan is het over Je tweede kan je niet meer doen dan moet je zelf gaan dialyseren uh, ja. ja, ik dus denk dat uh, het, ik laat, ik haal ze er niet alle twee uit dat dus je denkt, nou kan nu een leuk appartementje kopen in Stamford. Ja, dan heb ik een ton, weet je wel. Maar ja. daar heb je nog niet genoeg, joh. Nee, want dus, dat, nee. dan moet je ook nog zo'n apparaat aan schaffen. Ja. Dat nee, zou manier, het niet doen. Maar in Amerika zijn er dus twee zussen, die zijn afgelopen vrijdag na 16 jaar vrijgelaten uit de gevangenis in Pearl in Mississippi... Ze hadden een gepleegd en zo. een zwaar veroordeeld voor lege slang. Hè? Dat is ongelooflijk. Hè? Dan heb je een roof gepleegd. In welk land? In uh, Amerika. Oké. Okay. En ze kwamen pas in 2014 in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Maar er blijkt dus dat die ene zus die heeft dagelijks een dialysebehandeling nodig heeft. En dat kost de staat 200.000 dollar per jaar. Zo. Ik wist niet dat dat zo duur als dat dialyseren. Dus eigenlijk is het heel voordelig voor de staat. Als, uh, als je dus... Uh, een nier kan kopen via een marktplaats. Yeah. Maar ja, dat is dus de bedoeling. Ze mogen dus alleen vrij als de, de ene de andere uh, een nier geeft. Want die, die is gewoon heel erg ziek. Maar ja, dan moet eerst nog even gekeken worden. of die zus wel een geschikte donor is. Dan komen ze nou pas mee. En uh, ja, en, en als het gaat uh, lukken, ja, dan uh, is het natuurlijk wel heel fijn. Want dan, dan, kunnen, dan hebben ze allebei weer een langere levensverwachting. Ja, daar kunnen ze wat langer in. De en het scheelt dus, je staat 200.000 dollar per jaar. Maar ja, dan hebben we het alleen over het dialyseren. Maar daarnaast heb je dus gewoon het gevangenhouden. Dat kost natuurlijk de staat ook een hoop geld. Oh, ze worden wel vrijgelaten. Ja. Oh, dat is wel weer mooi. Dus uh, nou ja, ik, ik heb ook wel zo van ja. Als dat ze. Uh, hier. Weet je wat uh, dat was? Ze hadden dus een roofoverval gepleegd. Ja? Ze hadden twee mannen in een hinderlaag gelokt, die vervolgens door anderen werden beroofd en mishandeld en de buit bedroeg. 11 dollar. Oh, wat triest dit. Nou, dat is echt, en dan word je dan gewoon een levenslang, uh, zeggen ze dan. En met de levenslang is dan daar iets van, van 16 jaar of zo, weet ik veel. Het doet me zo denken aan het echtpaar wat aan de overkant woonde van de bank. En oh, die ja. dan het elke keer met een rolstoel naar de overkant liep: Kop, ga de bank overvallen. Ja, ja. En toen uiteindelijk met een geïmproviseerde masker, geloof ik, of een plastic zak was, gingen ze de boel overvallen. En niet eens met een wapen, maar met een mes of zo. Ja. En de vrouw achter de balie zei: ja, hou ze even op, joh. Dus die kwam met een Herkende achter de stem? haar aan. En uiteindelijk zijn ze ingesloten. En uh, ja, ze woonde al Jaarlang tegenover het bankgebouw. Ja, Echt dat is niet te geloven. Kom op, we slaan op de vlucht. Ja. Jaarlang Geweldig. hebben ze gekeken hoe het moest. En dan nog maken ze er gewoon helemaal niks van gewoon. Ja, terug. Het is okay. op z'n zaterdagmorgen altijd moeilijk wakker worden. En daarvoor heb ik juist, al die, juist de plaat altijd uitgezocht. En dit is een plaatje, uh, of, of een beentje, dat komt uit België, het heet Triggerfinger. En het is zo so savage en het rokt!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 believe that could never be scratched.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 Wat is dit leuk, hè? Ik hoorde ervoor, hoor ik... Uh, het Brudel van South, een pencil case. En dit heeft ook iets weg van Band Fools. En Nick Hornby. En het heet uh, From Above, daarvoor echt iets gewelds. Gewoon het België triggerfinger. Dus mijn stem staat, of staat er van... Oh, je wordt er helemaal emotioneel van. Ik ben er emotioneel veel bij betrokken. Dat is de plaat helemaal niet draaien, natuurlijk. Dat kan ik helemaal niet. Afstand houden. Je, je bent in functie. Ja, dat is waar. En dat heette dus... Uh, Weet ik veel wat het heet, maakt het ook uit, man. Kijk even in de bak of uh, zoek het even uit op internet. In ieder geval triggervinger, daar hebben we een nieuwe serie uit. En, uh, de zanger schijnt echt uh, heftig porno te zijn. Zo noemen ze het altijd. Echt. Een, een hete persoonlijkheid. 20 minuten over acht in toebak leeft tot en met 10 uur na 10 uur. Altijd spannend wat er gaat gebeuren. <laughs> Zal er verbinding zijn? Hallo? Is er iemand? Er is nog helemaal niemand. Nee. En uh, tot die tijd uh, moet je het met ons doen, ja. Nou, even uh, slecht nieuws in de zaak tegen uh, dierenbeul Katinka S. Ja, wel. Oftewel, Tinkerbell wordt ze ook genoemd. Kleine Coquette Katinka. Ja, wat heeft ze gedaan? Nou, ze heeft eh, begin 2008 95 hamsters misbruikt. 95? Nou, <tie> dat Moet ik in hoor. detail treden of heb je zoiets van een like, afhaken? Maar ik weet niet, maar ik begrijp in sommige landen worden ze ook gegeten, hè? Ja, ja, nee, maar dat is echt heel iets anders. Oh. Dit is was echt misbruik. Wat heeft ze gedaan? Ze heeft ze in plastic bolletjes gedaan, wel met gaatjes erin en ze heeft ze wel vier uur per dag rond laten lopen in een, in een in haar winkel, in haar kunstgalerie En haar, haar atelier En dat had ze dan een naam gegeven uh, Save the Pels uh, de, de dieren liepen dan Drie dagen per week Vier uur achter elkaar en ze waren soms besmeurd met uitwerpselen van zichzelf. Want ja, die, dat rolt ook allemaal mee natuurlijk. Is hè? is een centrifuge, hè? Je kon Gaat echt van. zien aan de emotie die ze ondergingen. Dat het, ze hadden het zwaar. En ze konden niet eten. En ja, ze waren helemaal opgesloten in dat ding. En dan wel vier uur lang. En ze kwam eerder al in het nieuws. Omdat ze namelijk uh, een kat de nek had omgedraaid. En daar had ze een handtas van gemaakt. Oh, Wat nou. kunnen ze hier altijd weer leuke sappige details, of, uh, verhalen van maken. Want die kat... Ik heb haar in een interview gehoord bij Kunststof. Een uur lang. Toen hebben zij gewoon ondervraagd. En waar, hoe, hoe kom je op het idee? Ze zeggen van nou, die kat was echt. die was terminaal. Die was gewoon ziek. Maar ja, ik, ik had hem dus gewoon kunnen laten inslapen. Maar ik, ik, ik wil ook wel een statement maken. Dus toen had ze gevraagd aan de slager: zou jij hem van mij willen slachten? Nee, mevrouw, daar kun je. Nee. Hij had verschillende mensen benaderd. Dachten, nou, Zou jij die kat van mij willen vullen? Dan wil ik er iets van maken als aandenken. Ja. En uiteindelijk wilde niemand dat doen. Toen heeft ze wat tips ingewonnen. Toen is ze zelf die kat gaan slachten. Eerst de nek omgedraaid. Want daar was toch al, hij was dood. Hij, hij was, was eigenlijk de dode opgeschreven. Oh. En uiteindelijk heeft ze hem zelf geslacht. En heeft ze dus een handtas van gemaakt. Kijk en dat is een net ander verhaal dan dat je het zo kort leest in de krant. Ze heeft hem de nek omgedraaid van een tas. Ja ja. Vind ik hoor. Want ik vind ook mensen die een dier opzetten. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Ja ja. Precies, maar goed, ze, ze moet nu een. We uh, kijken, een boete geëist van 950 euro. Waarvan 475 voorwaarlijk met een proeftijd van 2 jaar. Of als het nog een keer doet? Oh man. Maar, ja, die, uh, maar we, dat was voor de kat of was het voor de hamsters? Dat was voor de hamsters. Oké. Okay. Ja, dat was alleen voor de hamsters. Oké. Okay. Dus uh, ja, serieuze dingen in Nederland maken we ons uh, druk om. Vrij nee. jongen deed het wel mooi in zijn nieuwjaarsconferentie. Heb je het gezien? Nee, wat, wat, wat maken zij zich nou vreselijk druk om? Nou, hij zegt van: dan zit je in de auto en dan ja, dan ben je toch niet zo scherp meer en dan ben je toch bang dat je, zeg maar, dan zou je iemand aanrijden. Dat moet je het er niet hebben. stel je voor dat je dan een kind aanrijdt. Dan stel je voor een geadopteerd kind. Dan komt hij helemaal uit het buiten. Weet je wat nog veel erger is? Als je een hond aanrijdt. <laughs> nou ja. Oké. Okay. Ik heb, uh, ik heb uh, ook nog een dierenberichtje. Want er zijn. Uh, bijna duizend Cambodjanen zijn maanden getuige geweest. van het huwelijk van twee pythons. Zij denken dus dat de verbindenis hun dorp geluk zal brengen. En uh, het vrouwtje heet Chambreun. Het mannetje Krongpits. En uh, het, het was wel zo dat de eigenaar van die ene. de Chambreun. van een vrouwtje. Die nam het dier in huis en dat hij in zijn visnet had gevonden. En eind vorig jaar werd het dier vermist. Maar het werd een week terug geleden ge teruggevonden op dezelfde dag. Dat de mensen in een dorp kronkpits vonden. En oude dorpelingen besloten de twee slangen met elkaar te laten trouwen. Nadat een jongen die door een geest bezeten zou zijn. Had gezegd dat kronkpits chambreun wilde huwen. Want anders zouden de dorpelingen ziekten en ander onheil wachten. Wel nou, heel apart hè dat je dan ja. in het dorp zoiets krijgt. Ja. <laughs> Zelfs als dat... Uh, Leni van het hart uh, tegelijk twee uh, van die zeehondjes vindt, een mannetje en een vrouwtje, en yeah. om het geluk uh, op voorspoed te, te bespoedigen en ze dan met elkaar gaat laten trouwen. Ja, uh, <tie> hoe, hoe heeft dat eruit gezien, twee van die slangen die dan met elkaar trouwen? Nou ja, er zijn gewoon, er foto's van? Er was wel een fotootje van dat ze met z'n allen bij elkaar stonden. En maar die... ah, er is niet veel van te zien. Het is geen, uh... ja, die moeten ze verkopen op internet en dan kan het geld weer gebru gebruikt worden voor de opvang of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, het is wel grappig, je toch? Kan, ja, je kan er een mooie tas van maken trouwens. Ja, zeker. zeker. Ja, want nou ja, dat ja, want ik zit ook wel, ze denken, want ze vervellen vaak hè. Maar dat, dat vel daar kan je niks mee doen, hè? Dat is gewoon net... Uh... Nee, dat is... Uh, uh... Net eelt zeg maar. Ja, als je dat vindt, dat je denkt van... Nou, wie heeft die nou... Die, die heeft een lange gehad, zeg! Ja. Vind je, denk je een condoom te vinden. Een extra large. Een extra large. Ja, zeker. Dat is wel weer uh, grappig. <laughs> I Blame Coco is een beentje. En je kent seksmachine, maar dit is de self-machine. Zo, so, etisch dit! En dat is geweest, heb ik gehoord... De 70's schijnen weer erin te zijn. Ik ben benieuwd of je dat kan. snel terug kan vinden in de muziek, dames en heren. I saw the me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 I Blame Coco is de band en Self Machine is hun laatste single. En het is helemaal hip, dit soort muziek. Je hebt namelijk ook nog Gromio. Uh, en Hadmes is ook zo, ja, zo heet. Zo, zo. Dat je, wauw, wat is dit? Ontzettend gedateerd, maar toch ook wel weer leuk om te horen. Het is half uh, en om half hebben wij altijd wat dingen uit de regio. Ik heb hier onder andere een bericht. Sinds de gemeentelijke handhavingsactie bij uh, station Heemstede Arenhout. Uh, ja, over, over fout geparkeerde fietsers hebben ze daar 250 fietsers al verwijderd. Drie maanden geleden startte de gemeente de, de, het strenger beleid. Oh. Om de ja, de fietsenstallingen hebben ze toen flink uitgebreid. Maar nog steeds parkeren ze fietsen daar verkeerd. En hebben ze dus heel veel fietsen afgevoerd. Er zijn wel weer 100 fietsen weer opgehaald. Bij, uh, en weer terug naar de eigenaar. En de rest van de fietsen kan je vinden bij de kringloopwinkel van Meerlanden. Dan kan je van een kan je eigen fiets terugkopen. Als je het oh, ja. vergeten wil. Ja, dan dus. heb je echt wel een probleem als je dat uh, niet, uh, niet goed doet. Waar heb ik. Uh, ja, wat heeft u? Er is een nieuwjaarsreceptie geweest weer bij de gemeente. En uh, het was weer druk en gezellig. En de gemeente kijkt terug op een zeer geslaagde receptie. En de burgemeester hield een korte toespraak. En stelt voor dit jaar het jaar van het compliment te maken. Hij zegt, stop energie en positieve dingen... En geef elkaar een compliment. Leuk om te geven en ook om te ontvangen. Al dus burgemeester Niek Meijer. En als je dus uh, klikt op www.sandford.nl en je gaat dus naar dit bericht toe over die druk bezorgde nieuwjaarsreceptie. Dan kan je dus uh, de hele toespraak van de burgemeester nog even teruglezen en terugzien. Wat leuk. Ja, vind Klasse ik het leuk. Ik las in het uh, heemse krantje dat ze uh, bezig waren met. Uh, het kijken hoe de nieuwjaarsreceptie gevierd wordt tegenwoordig. Want ja, overal is uh, crisis. Dus ja, besteden we het geld wel goed. En zeker de, de gemeentelijke bestuurleden. Hoe gaan die met het geld om? Met ons geld natuurlijk. Nou, het bleek dat uh, onder andere in Heemstede hebben ze het uh, helemaal uitgekleed. Ze wilden eerst toch naar een heel groot nieuwjaarsfeest toe gaan. En uiteindelijk hebben ze het heel simpel gehouden. En ja, het, het, het was sober, maar wel gezellig. Ik vind het wel wow. een goede stap hoor. Ja, zeker. Ja. Um, ik had nog uh, dat in Zandvoort... Uh... ...hebben surveillerende politiemensen op dinsdag 28 december... ...hebben ze dus aan het eind van de middag een man in zijn auto zien zitten... ...langs de Schravenlandenweg. Oh, dat oh. mag niet. Dat was een, een, ja, een uh, 32-jarige hoofddorp, die werd om legitimatie gevraagd... ...die had hij niet bij zich. Maar in de auto zagen de agenten drugs liggen... ...en hierop is de man aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij is ingesloten... ...en de harddrugs zijn in beslag genomen. Maar ik vind het zo raar, de weg. En dan denk ik van, dat is helemaal niet in Zandvoort. zit ik me nu te realiseren. En er staat erbij, Zandvoort. Dus ik denk, ja, we hebben een bericht over Zandvoort. Nou, hier een bericht over Haarlem. Politie hield uh, zaterdag een 22-jarige Haarlemmer aan. Mm. Voor mishandeling tegen zijn vader. De 22-jarige Haarlemmer sloeg zijn vader met een hamer. Oh, dat gaat is heftig. Leuk, hè? Leuk voor het, het knipbloek. Ja. Uh, denkt van Kijk, dat heb ik ook nog gedaan in mijn leven. Leuk, hè? Uh, we hebben ook uh, nog wel verschillende concerten morgen. Morgen is het een nieuwjaarsconcert uh, in de Agatha-kerk. Eh, kan het nog allemaal dat... een beetje later uh, al. Ja, ja, maar weet je, om dat gelijk dan 2 januari te doen... Ja. Ik vond, het, wel, uh, vond je het ook niet opvallend. Dan heb je dus uh, weekend... En het bestaat normaal als zaterdag en een zondag. En dan is het heel snel voorbij. Ja. Maar nu bestond het uit twee zondagen. En het ja. duurde eindeloos. Ja, het, het, het duurde zo lang. Ik had en het toen ook... zei ook iemand tegen mij. Lekker hè, zo'n lang weekend. Ik zeg: ja, heerlijk. Ik denk, ja maar hij was helemaal niet langer dan anders. Nee, maar dat was een werkeloos. <laughs> ja, maar dat is wel grappig. Je hebt de hele ja. week vrij. Of al een ja. leraar. En uh, ik had toch als nieuws van, ja de ijsbaan is weg. Nou, de mensen hebben dat vast al gezien. Ja. Maar het grappige is dus wel. Nou, ik liep van de week, liep dus s avonds liep ik over, over dat plein. En er was gewoon uh, nog een beetje permafrost. Want de rest van het dorp was volledig ondooid. Maar onder dat plein heeft natuurlijk de hele tijd die ijsband opgestaan. Yeah. En de hele tijd uh, die vriezer aangestaan. Dat het was gewoon echt spek glad daar. Dus uh, het was echt uh, levensgevaarlijk. Want dan had je gewoon van, nou je loopt gewoon, je kan rennen. En er is geen sneeuw alles is lekker weg. En dan kom je op, de, op, de, uh, op het plein was het echt van, oh, weet je wel, je gelegen gewoon zo weg. Dat is heel verrassend. En lagen er nog veel oudjes aan de kant? Of, uh? Nou ja, we hebben ze opzij gelegd allemaal. Ja, ja, ja precies. Nee. Blagen we nog veel sneeuw ja, sneeuw, sneeuwklokjes? Ja, klok, sneeuwklokjes, klok, ja. Zullen we ja. zeggen, in, uh, in Rusland. Ja. Oké, okay, zover wat berichten uit Zandvoort. Zijn er ook nog veel meer, hè? Als het echt nog veel meer. Met volgende ja. uur. Oké, okay, bel en Sebastian, wel de, de favoriet hier in de ochtend bij uh, Toebak leeft, hebben we een nieuwe single. En die heet I Want The World To Stop. Precies! Hou eens op met die ellende. de muziek van Bella en Sebastian, de nieuwe single I Want The World To Stop. Ja, maak een vuist. Nou, oh, nou, nee, nee. nee. Een, een, een leuk gebaar, zeg maar. Ja, alleen maar keiharde hits hier allemaal. Meer zoete plaatjes. Uh, leuk in de ochtend. Bella en Sebastian, I Want The World To Stop. Het is uh, Toebak leeft op de radio. Het is vandaag Nationale Bekeringsdag. Ja, dat zeg jij net. Ik is heb het? wel van... Oh. Ja, ik hoorde het op Radio 1 en er uh, schijnen dus iets van, uh, wat was 15.000 moslims in Nederland te wonen? En jaarlijks komen er 500 bij. En ik hoorde vanochtend een paar mensen, gewone Nederlanders, die eigenlijk uh, alles als ach houds om het stomme geloof. En dan gaan ze met een vriend mee. En dan zijn ze, dan zijn ze in de secte. En dan voordat ze weten, zijn ze ook moslim. Nee, ik weet niet of het zo gaat. Maar die, die, tegen heel, die zijn heel bewust daarmee bezig geweest. Hebben ze hebben gezegd, ja, nee, moslim is toch wel mijn geloof. Ja, ja, ja het is toch wel heerlijk als je vrouw gewoon de kleren aanhoudt en uh, thuis blijft. Nou, nee, ik roep me wat. Maar het is het schijnt <laughs> toch het is toch heel mooi geloof te zijn... als je het op de juiste manier gebruikt. Hè? Absoluut, want, want absoluut. We hebben natuurlijk ook heel veel uh, mensen... die, toch, uh, die, die het, uh, het boekje toch verkeerd lezen, zeg maar. Ja, want ik had dus, gisteren nog over van... Uh, de, hè, de, er zijn natuurlijk een heleboel die zijn niet radicaal. Nee, ja, En precies. toen had ik het erover met mijn collega van... Goh, het zou dan wel mooi zijn als die niet zo radicale moesten... want dat is de overgrote meerderheid. Als ik nou bijvoorbeeld een politieke partij op zouden... zouden Oprichter, de NRM, de niet-radicale moslim partij. O, maar ja, dat moet je er gewoon helemaal maar, in hebben. Maar ja, het enge is juist, als ze dat zouden doen, dan krijgen we weer dat die radicalen misschien dan weer uh, allemaal bommetjes gaan liggen daar, weet je wel. Ja, er is momenteel iets met een imam ook weer geloof ik, die alle ja. radicale dingen, uitlatingen hebben gedaan. Dat is gewoon zo jammer. Ik heb zoals jongens, stop met het geloof, echt helemaal stop. Ik ben echt, uh, ik moet me nog steeds opgeven voor de humanisten. Ja, die ik vind dat we allemaal gebond. gewoon de, de, de natuur moeten gaan, uh, gaan uh, aanbidden. Ja. En het respect voor de natuur en, en, en inderdaad het bezingen... de schoonheid van de natuur en al die dingen meer. Ja, want het, het, het, afgelopen week was er een, een film... of was het alweer een het, het weekendfilm. Het heette The Happening of zo. Het geloof ik echt ontzettende foute film. Echt ontzettend slecht gemonteerd en slecht geacteerd met Marky Mark... weet je wel, van de Funky Buns. Die speelde een hoofdrol in. Het ging over dat er uh, allerlei mensen, zeg maar, in één keer stilvielen... en dan zichzelf van het leven beroofden. Oh. En toen de kamers dachten dat de natuur het zat was... En het dus ging afrekenen met de mensheid. Dus als een Kijk. grote groep mensen bij elkaar waren. Dan ging, ging er een windje waaien. Zo'n lekker fris windje. En dan krijg je een, een helder moment. En dan denk je van. Ik ben ook veel te veel op deze aarde. En dan berooft hij zelf van het leven. Dus heel veel mensen. <laughs> een al Heel apart. Ik vond het een hele grappige insteek. Dat een heel onschuldig natuurbriesje jou zeg maar om het leven bracht. Ja. En dus ja. iedereen pleegde zelfmoord. Dus je, mocht echt zorgen dat je, je moet echt zorgen dat je gewoon... Steeds een beetje met een, klein, een kleine groepje bij elkaar. Ja. Dat kon nog net. Ja, en uiteindelijk ging iedereen ging eraan natuurlijk. En uiteindelijk waaide het windje weer over. En was het weer even stil. Maar daarna kwam, dus stak de wind toch weer de kop op. Ah. Dus dat was een grappig gegeven. Dus ik bedoel, ja, het zou zomaar kunnen gebeuren. Ik bedoel, planten en bloemen kunnen met elkaar communiceren. Want ik heb wel eens gehoord, als een giraf... Aan de ene boom wat knabbelt, schijnt die boom zeg maar iets uit te kunnen zenden. Waardoor de andere boom die er vlakbij staat, gaat in dekking liggen. Die, die maakt zijn blaadjes, uh, scheidt die iets af. Waardoor die af denkt, oh nee, die, die boom die wil is niet, niet zo lekker. Dus oh, dan neemt hij de volgende kijk. boom weer. Dus dat communiceert wel met elkaar. Dus wie weet kunnen ze ook nog iets <laughs> afscheiden. Waardoor de mensen dan denken, uh, boink, neervalt. Ja, Ze hebben zo'n heel veld met slakroppen. Ja. En dat die ene slaat van, hoe. Ja, dan zie je ze zo bewegen, en dan liggen wij op de grond. Nou, leuk, gezellig als je nog de, de moestuin op moet. Ja, precies. precies. Directe. Dat, dat zouden van die aparte, aparte berichten zijn. Dat. Ja. Ik heb uh, nog een apart bericht. Of nou, in, in, nou, meer niet apart. Het is wel uh, nieuws. Heel ja. erg nieuws. Oh, nieuws. Want het nieuwe ezelsbruggetje voor de 17 landen die de euro als munt hebben Ja, ik had hem gehoord. ...is, vertel, hey. jij ja, hebt gehoord. S.M.S. F. Bondige Clips. Even Bondige Clips, ja. Uh, Fuck, schaap vind ik leuker. Voor de uh, ja. ezelbruggetjes. Ja, het, het, het was Dinkflof Vlof, hè? was het. Ja, maar waar, waarvoor noemen we dat nou een ezelsbruggetje? Dat vind ik interessanter. Weet nou, je dat? Om, waarom het een ezelsbruggetje heet? Ja, nee, waarvoor noemen we iets, zoiets dan een ezelsbruggetje? Nou, omdat je door al die letters ja. weet jij welke landen het zijn. Ja, maar waarvoor noem je het geen paardenbruggetje dan? Ja, maar een ezel is... Uh, Oh. Is misschien wel slimmer dan een paard. Maar dat weet nee, ik niet. Ik, ik ga het voor je opzoeken. Nou, oh, ik kan het je wel vertellen. Ik heb oh. namelijk jeugdjournaal zitten kijken, toch? dat is zo leerzaam. Oh. Ezelbrugje betekent namelijk dat uh, ezeltjes, uh, ezels durven meer. En vroeger gingen de ezels ook de bergen in. En ja, durfde over allerlei smalle paardjes aan te lopen. En op een gegeven moment hebben ze zelfs ook bruggetjes gemaakt. Hele kleine bruggetjes waar zelfs de mensheid moeilijk overheen kon kopen. Maar de ezeltjes, hup, gingen er gewoon overheen. Ja, maar die hadden ook hele kleine voetjes. Ja, het is hele kleine die, die, hoefjes. De ezelsbruggen durven ze meer. Die zijn vooruit streven. Die gaan, die gaan door gewoon. Dus daar heeft het mee te maken dan. Oké. Okay. Goed. Leuk. Nou. Wetenswaardigheden. Uh, ik zit even te kijken. Oh ja, deze paard. Straks nog even de steunende steun de missie groeit wilde ze natuurlijk helemaal tegen Bring the light. Ah. Ah, ja, en heb jij het over Herman Brood? Ja, ik, ik, ik, die stemmen. Oh nee, kom aan! vind ik net de, de zangeres van Herman, Herman Brood. Brood. Ja, nee, maar ik, ik moet nog heel even kort kwijt over een ezelsbruggetje. Ja, oh ja. De volgorde van de kleur van de regenboog. Ja? Een ezelsbruggetje is roggebrood in vieren. En die R is van rood, oranje, groen, geel, groen, en blauw. En dan uh, in vieren is indigo en V van violet. Vind je niet leuk? Roggebrood in vieren. Leuk. Heb je alle regenboog. kleuren van de regenboog? Ja. ja, ik heb ze nooit gescheten, maar ik heb wel eens gezocht. Voor die bots. Wat heb je ze nooit? Alle kleuren van de regenboog, zeggen ze altijd. Ik heb alle kleuren bij Rondregenboog oh. gescheten. Zeg. Ja, okay. um, ja, nou, verhaal kwijt. Nee, bring the light. <laughs> ja, gemeen voor mij weer, hè? Auto -cue. Sorry. Auto -cue. ja. Sorry. weer Rop. Hij loopt weer. De regier loopt weer. Hij is weer helemaal. Uh, uh, op het juiste punt. Um, ja, nee, het is pas kwart, het is kwart van negen, pas licht zie ik nu. Het is echt laat. Het is echt laat. ja. Uh, het is echt heel erg laat gewoon. Het is, uh, ik, uh, ik weet niet waarvoor ik het meld. Maar dan weet je dat. Goed, toebak leeft op de radio. Steun de missie groeit Vandaag in de Kletskamp van Nederland te lezen op de voorpagina. En uh, ja, een krappe meerderheid in de Tweede Kamer uh, tekent toch wel af. Die heeft zo zoiets, nou we gaan daar toch wel agenten naartoe sturen. Die dan de agenten daar kunnen opleiden. Maar dan moeten ook wel weer Duitse militairen daarbij komen om het te beveiligen. Nou nou, dat zijn heel veel mensen bij elkaar zeg. En dat allemaal weer om mensen in Afghanistan te helpen. En die luisteren ook zo goed daar. Dat valt me altijd zo op. Het is zo'n dankbare actie daar. En het kost niet zoveel geld, sorry. Ik ben weer Nederlander. Ja. Maar goed, er zijn... Uh, ja, sommige, sommige die hebben echt zo, We zijn nou mee bezig, kom op, zeg. Dit is toch helemaal niet veilig. De Arbo-dienst de Arbo heeft daarna gekeken. en nee, Het is toch te gevaarlijk dat om daar over straat te lopen. Dat kunnen we niet, uh, niet Dat niet kunnen doen. we niet tolereren. En die Duitsers, ja, ik weet niet. Ik heb nog steeds iets van dat 40 45 Kunnen we die wel vertrouwen als die ons gaan beveiligen? Dat heb ik nog steeds. Ja. En dat gaat nooit meer over. Het gaat nooit meer Net alsof je het allemaal zelf meegemaakt vroeger. Dat is, ja. dat is ook wel vreemd eigenlijk. Hè? Altijd wel leuk, dat zit er nog zo eens in. Ik heb, uh, momenteel heb ik een Armeen op de groep. Een Armeense uh, uh, verstandelijk gehandicapte jongeman. Die zit in een asielzoekercentrum. Maar heeft wel een indicatie gekregen om een dagbesteding te krijgen. Dat is echt heel bijzonder. Ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. alsof het uiteindelijk toch uitgezet wordt. En toen heb ik een beetje verdiept in de Armeense geschiedenis. En dan kom ik erachter dus... De Armeense genocide. Dit gaat heel ver terug. Ja. 1904... Als je over Dat waren de Turken die de Armenen hebben afgeslacht. En gewoon duizenden ja, mensen. Over de kling gejaagd. Ja, in die tijd gebeurde echt, dat zo. Jeetje, ja, dat is echt niet het mistig wat die gedaan hebben. Maar dat was in 1904. En nog steeds als je... Uh, Armeense uh, mensen uitnodigen om naar Turkije te gaan... dat doen ze echt niet, hè? En als jij tegen een Armeen zegt, we gaan lekker Turks eten? Nee, hoor. Oh. Oh, dat zit echt zo diep. Dus ik bedoel, uh, ja. dat van ons is het nog maar 60 jaar geleden... maar dat van ons is nog veel langer geleden. Ja, want dat is dus inderdaad het gevolg van oorlog... hoe diep dat in de ja. genen zit. Nou, het is ook wel goed, hoor, dat om dat een beetje vast te houden. En, daar, en dat is denk ik ook, ook wel van... Uh... Wat je dan wel hoort, van, er zijn van die bomaanslagen of dat de mensen zichzelf opblazen. Gewoon omdat ze van jongs af aan gehoord hebben hoe slecht mensen zijn. Ja. En, en uh, dat, dat, dat is er steeds weer in, ge, in en zo. En het, zit, het is gewoon deel van je systeem en het is heel erg dat het op die manier gebeurt. En het wordt tijd voor uh, een redtherapie, rationeel, emotionele therapie. Jongens, we moeten vooruit. Ja, verleden is geweest, maar ja, dat is soms zo lastig als je hele familie, weet je al destijds uh, ja. uh, weggezet nou, ik, is. Ja, ik kan me voorstellen. Ik vind het, het vergeven. Is, uh, je kan het wel zeggen, maar ik denk dat het, in je, het zit in je systeem en dat is heel moeilijk om dat eruit te krijgen. Resetten. Je moet de mensen eigenlijk resetten, ja. eigenlijk gewoon. Kan dat niet gebeuren dan ergens? Maar oh, ja, het dan... is ook wel zo als je denkt van, nou, ik wil scheiden. Ik laat me resetten. Ja. En uh, als je, dat ook mensen gereset worden bijvoorbeeld als ze steeds openbaar dronken zijn. Dat ze een hele wezen kwijt zijn. Dat lijkt ook wel heel moeilijk. Ja, maar het is wel weer leuk. Als je is ochtends wakker wordt, je denkt wat gisteren heb ik gedaan. Weet ik niet, maar vandaag ga ik er iets heel moois van maken. Ja, yeah, iedere ochtend word je gereset. Er is dus ja. een film over, toch? Groundhog Day. Ja, nee, de, net die ene dame die ook in, uh, in E.T. Uh, e speelde. Die, die, die, iedere ochtend was ze de korte geheugen was ze kwijt van de vorige dag. Oh ja. En dan uh, to date, 50 times to date of zo was het zo. Uh, Drew Barrymore speelde erin. En die moest iedere dag weer verseerd worden. En dan ah. van, oh, en iedere keer zei ze weer oh, geweldig hè, die eerste kus. En hij, ja, weet je. En, ja. Maar hij zit er nog een videofilm op. En dan kon zij zien wat haar leven was. En dan had ze weer van, oh, oh die ken ik heb een dochter, films. wat leuk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee die herken ik nog niet. Leuk. Het is toch wel grappig om met dat gegeven ja. om daar een film van te maken. Nou, er zijn verschillende. Heb ik je toch van. een keer weten te interesseren voor een, uh, voor ja. een film. Ja, ja. grappig. Ja. Nou, leuk. Uh, straks onder andere hebben we nog meer wetenswaardigheden. Uh, publiek pakt overvallen, eindelijk. We slaan terug gewoon. Vind ik ook. Dat moet ook dat wat echt worden. Ook tijd dat we gewoon eens optreden tegen al dat schoren in Nederland. Weer eens een nieuwe single van Duran Duran. Hartstikke idee. Maak je hier nog muziek? We was gratis op internet te downloaden bij iTunes. Luisteren hier. Is up to you now? Find yourself in the moment. Go into the voodoo. Not a challenge. luisteren naar Durandra. Ja, het is er niet meer girls on film. Met, oh, Wat was dat, een wilde videoclip in de jaren zeventig, eind jaren zeventig. Wild Boys was ook een plaat van hun. En natuurlijk ook hebben ze nog muziek gemaakt voor James Bond. Bond. Simon Le Bond, Want dat was de zanger natuurlijk. En dit is All You Need Is Love. All You Need Is Now, geloof ik, hè? Nou, goed, All You Need Is Love is ook alweer dat je denkt van, komt Robert de Brink ook nog in die videoclip voor? Is die gozer slecht dan Robert de Brink ook hè? Ik, uh, hij, ik tijdens klasgenoten. Ik vind hem klaar is gewoon. Eigenlijk. Ik, ik vind, het met All you Need laf, vind ik hem met al die niet de laf. Ik heb dan nog wel meer zoet en wel aardig. Maar bij de, bij de reunie of nee, het klasgenoten heet het dan geloof ik. De reunie is wel weer leuk, maar het met campus, Die ja. Is wel goed trouwens. Die vind ik wel leuk. Die trouwens. is ook gewoon. Ja, hij is die ook durft een ook hè. Uitstraling ook. Ja, maar hij durft ook vragen te stellen. Hij durft ook een beetje naar het randje te gaan dat je denkt van, oh, dat had ik niet gedurfd. Hij durft dat wel. En, uh, maar goed, ik vind. Uh, uh, Weet je weet, weet, weet nou, Mister All You Need is Love? Weet, Rob de Brink vind ik wel weer goed als Sinterklaas. Kan je me nog herinneren als Sinterklaas bij Frits Spitz? Nee. Dat nee. deed hij goed, man. Ja? Dat is echt, als ah. een, een wereldoptreden, dan er niet zo. <laughs> zo, Spits. Zit je hier nou nog steeds plaatjes te draaien? Word je nou niet in de zat van? Hij <laughs> nee, was echt heel scherp. Maar okay. goed, dat was vroeger. <laughs> en vroeger ben je toch wat. Wat misschien. Ja, nou, uh, wat hebben we nog meer van leuke wetenswaardigheden? Ja, wat had ik, nog, uh, ik had nog een bericht. Uh, dat vond ik wel, wel heel ernstig. In, uh, in, uh, in de parkeergarage in, de in Hoorn is een vrouw gevonden. Die heeft gewoon drie maanden in, uh, dood in haar auto gelegen. In de parkeergarage van het Westfries Gasthuis in Hoorn. Dat is zo'n groot ziekenhuis. Ja. De auto met haar liggen werd gistermiddag om twaalf uur gevonden. Er lagen afscheidsbrieven. Maar die vrouw was gewoon sinds 5 oktober om 6 uur s avonds niet meer gezien. En ze had haar elfjarige dochter bij een buurvrouw gebracht. En ze ging met de auto weg. En via de krant en de televisie zijn oproepen gedaan. Type auto, kenteken. En uh, ze gebruikt medicijnen tegen psychische klachten. Maar uh, ja, Westfries Gasthuis geeft in verband met politieonderzoek geen commentaar. Nee, ik heb een voorstel. En het parkeerbeheer zei: ja, de auto staat er wel vrij lang. Maar het lichaam was volgens de politie niet duidelijk zichtbaar. Maar ja, wie gaat dat betalen? Dat kaartje. Drie maanden. Die auto mag niet. Ik vind wel dat ze de gewoon dicht moeten houden voor die politie. Eh, ja. Eerst betalen. Eerst betalen. Ja, maar het is wel. Uh, ik, voor de dochtertjes is het natuurlijk afschuwelijk. Ja. Ja, uh, he, mamie is gewoon uh, heel lang weg. En waar is ze? En ze is bij de buurvrouw. En mamie komt maar niet terug. Maar het ik vind is toch ook dat wel. het toch... wel raar dat ze dan haar niet vinden in een parkeergarage van een ziekenhuis ook. Ja, maar ik vond het ook eigenlijk. Uh, het is niet te doen, maar. Dus het zou zo moeten zijn dat uh, als auto's langer dan een bepaalde tijd in de garage staan... dat, dat je gewoon die kentekens in kan tikken en dat ze dan uh, zien dat een auto vermist is. Sneller. Ik bedoel, ik denk gewoon heel logisch. Ik, ik heb het altijd over dat je kinderen moet chippen, maar misschien moet je ouders dan ook, ook maar gaan chippen. Ja, ja. Maar, maar het is wel zo, als je een parkeergarage ingaat, dan word je nummer niet geregistreerd hè? op een of andere manier. Het zou best wel handig zijn als jij... Uh, je auto, uh, als jij de, de pasje eruit moet halen... maar dat je ondertussen even je kenteken intypt... en dat je dan het pasje eruit... en dan staat je, je pasje ook automatisch op kenteken. Alles wordt gecontroleerd en dit soort dingen... Nee, eigenlijk niet. Nee. Want dan kan je ja. vrij makkelijk op dat moment zien... van nou, uh, ja. daar is de auto. Precies. Goed, we gaan even op naar het uh, nieuws van 9 uur naar 9, 9 uur. Nog veel meer belangrijk nieuws. Dus hou meer! Tot zover het ritme van ZFN. ZFN. Via de kabel op 104.5.